In Kuwait beginnen vandaag vredesbesprekingen over Jemen. Daar woedt al meer dan een jaar oorlog. Een coalitie van Arabische landen onder leiding van Saoedi-Arabië... bombardeert de Houthi-rebellen die delen van het land in handen hebben. Vorige week ging een staakt het vuren in tussen de rebellen en de coalitie. Dat is volgens de Nederlandse ambassadeur voor Jemen redelijk nageleefd. Volgens hem zijn deze besprekingen een unieke kans... om tot een permanente wapenstilstand te komen. Tijdens de oorlog zijn duizenden mensen omgekomen. En ook lijden miljoenen mensen honger. In grote delen van het land is geen drinkwater en elektriciteit...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 Het weer. Het is in het noorden bewolkt. In het zuiden schijnt de zon. Bewolking trekt in de loop van de dag naar het zuiden. Het wordt dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is alleen de geest van de AWB. In de Randstad staat nog file op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden Oost 3 kilometer. Op de A9 Amstelveen Alkmaar bij Knoop in Bad 4. Op de ring van Amsterdam de A10 nog een kwartier op onthoudt bij de RAI. De A10 dan zelf bij Westpoort 2 kilometer. En verder is de N247 Amsterdam Horen in beide richtingen dicht tussen het Schouw en Broek in Waterland. Want daar is namelijk een ongeluk gebeurd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu Zandvoort op zaterdag. Yeah, ah yeah. Ho. Sexy als ik dans.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 Even dansen door de studio van CFM aan de Tolweg, Nina. Heerlijk zijn we het begin van het derde uur van Salford op zaterdag. Hillary Nielsen en Sexy als ik dans. En ondertussen kijken we even naar, het, uh, naar tennis, de Fed Cup. Daar hebben we het over. Best leuk zo naar dames tennis kijken. Alhoewel, de stand is wat minder leuk, uh, Albert Jong. Ja, klopt. Na de, de verrassende winst, uh, duidelijke winst van Kiki Bertens... in de eerste partij in de Fed Cup in de halffinale tegen Frankrijk, 6-4, 6-2...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 dus dan zou dan wordt, de, de dubbel wordt nog belangrijk en natuurlijk uh, wellicht de singles uh, andersom in andere volgorde morgen zullen natuurlijk beslissend worden het, we, we blijven het volgen ja, we hebben ja. geen achterstand we nemen het morgen mee we nemen het morgen mee best wel voort op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 the personal columns There was this letter I read If you like Pina Colada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 Hamilton vertrok in Bahrein van pole met botstal in de eerste bocht tegen Valerie Bottas. De Brit kon de ploeggenoot Nico Rosberg en Pien Rijkonen in het volgende race niet meer achterhalen. Bij inspectie van de bolide bleek de verstelingsbak derde mate beschadigd dat hij vervangen moest worden. Dus heel verrassend, Lewis Hamilton van start vanaf de laatste plek nummertje 22.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 Ja, daar is ook last van, daar in China. Dus uh, vandaar even deze opmerkingen, uh, op Albertje. Nee, ik begrijp, ja, ik begrijp Ja, ja, ja, ja. De race morgen om 8 uur. En over de race gesproken. Hier is Yellow and the Race. Billy McCluskey van Palm Springs, reporting voor Embassy Sports of America. 20 seconden voor de start van de 31ste Cardio Race. Ja, de race was dat, Albert Jan. Ja, ja ik zat er zo van te genieten. Ja, dus, ja, dus ja, uh, Helemaal goed, man. Ja, helemaal, ja, helemaal, helemaal goed. Geweldig. Morgen gaan we de race uiteraard volgen. Vanaf 8 uur op TV bij SIGO Sports.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 met z'n albert John? Heerlijk, hè, Heerlijk. Deze gouden oude zo op de zaterdagmiddag door De uh, Steve Wingwoods uh, while you see a chance. Het is één uh, 1 overal vief, 1, tijd voor het dier van de week. Ik begin al aan het dialect. Uh. Ja, ja, toch? Echt mooi doen, jong. Ja, hè? Goed, het uh, dier van de week. Milan. Milan is een stoere van 6,5 jaar. Hij is echter doof en daarom gewend om alleen binnen te leven. Een afgesloten tuin om lekker rond te kunnen rennen... zou voor hem ideaal zijn.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 Hoe oh, spannend. CFM al 26 jaar is al voort. En zo klonk het dus 25 jaar geleden alweer. Het is wel leuk om uh, weer eens uh, terug te horen, Albertjo. Ja, dat is, ja uh, gaaf, gaaf, heel goed. Hier is Jim Croce in de bad lab. We hebben Fight and when they pull down from the floor yeah. Leroy look like a jigsaw puzzle. Als ze enthousiast begint te worden. kan nee, ja. je ja, zeggen dat dit uh, Bad Bad Leroy Brown was? <laughs> Joh, de, de singer van Jim Hierbij hier bij CFM. En ook dat gaat weer fout. Nou ja, gaan we gewoon nog even een plaatje draaien. A new day for everyone the wind blowing What does your heart say? done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 Ik heb hem, hier is Kik en op fietsen. Ik ja, fietsen de En als ik in en dan fiets ik Dan zijn we Amsterdam met dan naar I'm gonna to the